De ingenieursbureaus Royal Haskoning uit Nijmegen en DHV uit Amersfoort gaan fusieren. Daardoor ontstaat een onderneming met 8000 werknemers en 100 kantoren in 35 landen. De gezamenlijke jaaromzet is 700 miljoen euro. Royal Gaskoning en DHV zijn actief op het gebied van infrastructuur en mobiliteit. Water, milieu, ruimte, vastgoed en industrie. Royal Gaskoning werkt onder andere aan de uitbreiding van de Tweede Maasvlakte. En DHV werkt mee aan de uitbreiding van het Panama Kanaal.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 Je horen, een moederhart is immers niet van steen, ga naar dat oude huis, want jij bent welkom thuis, jongen, laat haar niet zo alleen. Jij je moeder vergeten. Zij heeft je al die jaren niet gezien. Jong, één ding moet je toch weten. Dat zij eenzaam is, dat heeft ze niet verdiend. Wel eens Je ja, had haar toch eens in kaart kunnen sturen Maar ach, ik weet dat zij je dit vergeet Jongen, laat toch al van je hoofd. te later thuis dan tien minuten eerder in het ziekenhuis in een open sportkar reed Brigitte Bardot voorbij op een kruis beveelde ze linksaf weet niet hoeveel mannen wipten er nog even bij wat meteen de reuze chaos gaf brandweer en politie rukten uit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 Meneer, in het ziekenhuis. Thuis, thuis, thuis, verdrijf. Kop, kop, kop erbij. Liever vijf minuten later thuis. Dan zien Uit Stel het volgende voor. Ik haal jou van controle. Om precies halen zes zal je staan. Eerst van eten, dan een bioscoopje, dus Wat we daarna doen, zullen we dan wel weer zien. Zijn jij er iets voor? Jij ja, ik er iets voor. Ja, ik voel er iets voor. Om komt met mij aan het gaan. Stel het volgende voor. Jij haalt mij van kantoor. Om precies alles moet je staan. Eerst wat eten, dan een fieskoopje misschien. Wat we daarna doen ze. Iets voor. Ja, ik voel er iets voor om de avond met jou uit je gaan Juffrouw vrouw denk je aan de piepers? Juffrouw vrouw want ze komt op de pan. Vele uren klets je met de buren. Vele uren sta je op de trap. Heeft een denk er aan. Wil er aan. eten gaan? je vrouw brieves. Denk je aan de brieves je vrouw brieves. Kom de wanden traag. Dan ze komt dat man. Ja, u hoort de muziek van Ronnie Tober samen met Gorni Baars met, met liedjes Het land in een medley. Daarvoor Johnny Hoes samen met de uh,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 Een De vrolijk deuntje van Sandy met Doobie Doa. De laatste tijd, steeds maar om een kleinigheid, zo raakten wij elkaar dan kwijt en waar ben jij nu heen.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 Ik mezelf een whisky in hoewel ik daar toch niets mee win, want de brand alleen maar binnenin en ik blijf nog even triest wat denk jij wou dat ik het wist ik hoor nu pas hoe stil het is alsof het hele huis iets mist en het warmte verliest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 Meisjes zijn in Nederland, in Nederland, in Nederland. Ben je alleen, kom dan naar Nederland, naar het mooiste meisjesland. Zijn we samen getrouwd, zal ons leven mooier zijn. Rozenrood, de blauw en zonneschijn. Je bent mijn spiegel aan de wand, ik heb mijn hart aan jou verpand.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 De meisjes zijn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 Zit hier met mijn dokters op de rand van het helaas. most of the Je wijze Heerlijk in ons dorp aan de rivier, al werd ons dorp dan ook verdiend door de rivier. Ik droomde aan de overkant van de rivier, van een loopbrug over de rivier. Als ik naar school ging, moest ik over de rivier, en stond ik eenzaam aan de kant van de rivier. Jij eraan kwam hoe je over de rivier, mijn loodsman over de rivier. Ik sluit mijn ogen en droom van mijn kindertijd, van zomertijd en weer. Kon ik niet naar school toe over de rivier? Wat hield ik dan van de na na na na na na na na na na na na na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 Komen, dan hoop ik dat jij dat zeggen zal Iedere keer en helpt dat ook niet meer Als je ooit van me weg had, Sluit de deur zo zachtjes als je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 Aion, Aion, Aion, Aion, Aion, Aion, main gila Ayon Aion, Aion, Aion, Aion, Aion, Aion, Aion, Aion, Aion, Mirra! Die even kan. Hij roept ze blij. Hoera. Nou kan net nog mijn was goed drogen voordat ik met vakantie ga. Hi, hi, hoera. Leven de zon daar is hij weer. Ipi pura, ipi pura, daar is de zon, daar is de zon. Ipi pura, kijk het ding, leven de zon daar is hij weer.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 Maar nu eerst Mike Vincent met Oh Oh Julie. En ik zeg graag tot ziens. Zij was mooi, zoals in een spookje. Zij de Julie was 19 jaar. En nog steeds als ik van haar licht te dromen. Zeg tegen haar. Oh oh Julie, ik ben zo verliefd. Oh Julie, zeg ja alsjeblieft. Sinds ik jou op Ibiza moet, wil ik jou alleen maar als van. Oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh, Julie, zeg ja alsjeblieft. Want ik weet niet wat ik nog zou moeten zonder jou. Er was maanlicht en gitaarmuziek. Jouw op die piet Wil ik jou alleen maar als vrouw Oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd Oh, Julie, zeg jou alsjeblieft Want ik weet niet wat ik nog zou moeten Zonder jou Was het maandag of romantiek Of was het muziek? Dat zij eens klapt, zei ik hou Waarom begat ze mij toen zo gauw? Oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh, Julie, zeg ja alsjeblieft. Sinds ik jou op Ibiza moeten. wil ik jou alleen maar als vrouw. Oh, oh, Julie, ik ben zo verliefd. Oh, Julie, zeg ja alsjeblieft. Want ik weet niet want ik nog zo moeten. Zonder jou Oh, oh Julie, ik ben zo verliefd Oh Julie, zeg jou alsjeblieft Sinds ik jou op Ibiza ontmoet Wil ik jou alleen maar als vrouw.